Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug, dames en heren, bij Peaceful Radio hier op ZFM Zandvoort. We zijn bezig met aflevering 941 u 2... Dan gaan we maar beginnen en het eerste muziekwerkje is van David Nevu van Met Open Sky Solo, helemaal op zijn piano. Ga maar eens lekker zitten voor een uur, weer nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio CFM Zandvoort. Zageraad, gatje, uliet, nou, luk, zageraad, You're not in the middle